Laat ons deze voldienstopening aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 74 en daarvan het 18e en het 19e vers. Psalm 74, vers 18 en 19. Geeft wild gediend dat niets in toen ons ontziet de zielen van u totelduif niet over. Laat grote God. Om een gehate rover, uw kwijnend volk, niet eeuwig in het verdriet. Dus gauw, u uw vastgestaaf verbond. Laat dan uw hart tot ons in lief ontvonken. Het land is vol van duistere moord, spilonken. het geweld ons griest met wond op wond. We lazen nu voor, psalm 74. 18 en 19. worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, het welke u opgetekend kunt vinden in het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het twaalfde hoofdstuk. Lucas 12 van vers 13 tot 34. Lucas 12 van vers 13 tot 34. Hij Uit de scharen zei tot hem, meester, zeg mijn broeder dat hij mij de erfenis delen. Maar hij zei tot hem, mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u lieden gesteld? En hij zei tot hem, ziet u en wacht u van de gierigheid, want het is niet in den overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn voederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak, eens rijke man land had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende, wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen, al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen. Die opgelegd zijn voor vele jaren. Neemt rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas. In deze nacht zal men in zuur men, men uw ziel van u afwijzen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn. Al zo is het met dien, die zichzelf het schatten vergadert. En niet rijk is in God. En hij zeide tot zijn discipelen, daarom zeg ik u. zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult. Nog voor het lichaam waarmee de geiten kleden zult Het leven is meer dan het voedsel En het lichaam dan de kleding Aanmerk de raven dat zij niet zaaien nog maaien Welke geen spijskamer nog schuur hebben En God voedde zelfen, Hoeveel gaat hij de vogels te boven Wie toch van u kan met bezorgd te zijn Eén uil tot zijn lengte toedoen. Indien gij dan ook het minste niet kunt. Wat zijt gij voor het andere dingen bezorgd. Aanmerk de lelium hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u. Ook Salomo in al zijn heerlijkheid. Is niet bekleed geweest. Als een van deze. Indien u God het gras dat heden op het veld is en morgen in een oven geworpen wordt al zo bekleed hoeveel te meer u, gij klein gelovigen en gij de vraagt niet wat gij eten of wat gij drinken zult en wees niet wankelmoedig want al deze dingen zoeken de volken der wereld maar uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt het koninkrijk gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vreest niet gij klein kuddekken. Want het is uw vaders welwagen. U lieden het koninkrijk te geven. Verkoop het geen gij hebt en geef aalmoes. Maak uzelf de buidels die niet verhouden een schat. Niet afneemt in de hemelen, daar de dief niet bij komt, nog de mot verderft, want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Tot zover. Onze hoop en onze verwachting voor dit avond u. de namen des Heren, Heren. Dat de en derde de het uit niets heeft voortgebracht. O en eeuwig leeft. En dat zal laten waren, De werken u verhanden. Amen. Genade. Vrede, en barma tegeen. Wordt hij bij de naam van geschonken. De verdere hart kan vermenigvuldigd vermenigvuldig. Van hem die is. En die was. En die komen zal. En van de zee vergeest, die voor zijn het troon zijn, en de van Jezus Christus, de getrouwe getuige, De eerstgebarne uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Geliefde, voordat we verder gaan, worden we geroepen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen der gemeente. Daartoe gaan we over tot het lezen van het formulier. Maakt nu het ouders verzoek op te staan. Geliefde in de Heere Christus. Gij hebt gehoord dat het op een ordening gods is. Om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde. En niet uit gewoonte. Of bij gelovigheid gebruiken. Of dat het een openbaar worden dat gij al zo gezind zijt. Zult gij van uw entwegen hierop ongeveizdelijk antwoorden. Ten eerste. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom een allerhande lende gij. Ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaten zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ga je leer, die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloof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 als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader, moeder of getuige zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen, en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Geliefde ouders. Nu staan jullie hier voor het heilige aangezicht des Heeren. De rijkdom van het doopformulier is onuitputtelijk. Ten eerste spreekt hier een drie ene God. Niet in het wezen. Maar in het huis lukken. Daar spreekt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ja, dat houdt heel wat in, ouders. Want wij moeten nooit vergeten dat de tijden waarin we leven zijn zeer angstig. Wij leven in een bange wereld. We leven op een ondergaande wereld. En de Heer is met zijn oordelen zo laag gedaald. Maar, nog toch, zolang de laatste niet geboren is, ouders, uit de baarmoeder van God eentgen, zullen er kinderen geboren En wie namen geschreven staan, niet alleen de rollen der kerk, maar in de rollen der eeuwigheid. En het zou een eeuwig godswonder zijn. Als wij zulk een kind mochten waren. Dan lag dat doofsformulier nog wat anders voor ons open. Niet alleen een ontzettende grote verantwoordelijkheid. Want die kinderen zijn ons toe betrouwd. Die kinderen zijn door de algemene goedheid en genade gods. Geworpen op het erven van de kerkhoed. Moeten we nooit vergeten. En nu kunnen de uitwendige tekening. Dat is dood. Avondmaal. beleidenis, Lidmaatschap. Van de kerk. Dat zijn grote weldaden. Maar die schenken geen inwendig leven. Hoor. Laat je dat nu recht niet wijsmaken. Onze kinderen zijn niet wedergeboren. Of worden niet wedergeboren. Omdat ze gedoopt zijn. Nee echt niet. Maakt het precies andersom. Want God wil toch nog werk op het erven van de kerk. En dat wordt in deze donkere tijden ook bewezen. En daarom, ouders, je staat nu hier voor Gods heilig aangezicht. Het is een voorrecht dat de Heer jullie doorgolp hebt de moeders. In dure des gevaars. Dat zo anders kunnen zijn, kinderen. Ja, ja. En als we nu één kind hebben ze, nou ja. We zullen dan wel proberen dat kind op te voeden in de vrezen gods. Maar als we een nu eens tien krijgen. Dat is ook een zegen. In onze tijd niet meer. Maar bij God van wel goed. Houd daar maar rekening mee. Als je dat mag. En we komen aan het eind van ons leven ouders. Ja wij ook hoor. En de heren zou allemaal vragen. Wat heb je met je kinderen gedaan? Hoe heb je die opvoeding nu afgebracht? Dan kan ik niet zeggen half. Nee hoor. Dan kan ik niet zeggen een klein beetje. Nee, wat moet ik daar zeggen? Niets, totaal niet. Dan komt het dichter weer in de oefeningen van het ziel leven. Zo ga je in terecht, wilde reizen. Al meisjes, alles kwijt. Maar God, heb je die panden geschonken? Ik hoop, ouders. Die panden te lieve liever maar behouden tot in lengte van jaren. Je moest ze maar eens afstaan, je weet wat het is. Dat hoort een beetje anders. Maar dat ze genade voor genade mogen ontvangen. Want dan spreekt God hiervan. En nu zijn onze kinderen afgezonderd van de wereld. Ze zijn in Christus geheiligd. Dat wil zeggen voorwerpelijk afgezonderd van deze wereld. Want ze hebben gedood voorhoofd. En ik hoop dat je dat op je knieën veel voor God kwijt mag. Het is zulke stukken. Dit is zo'n stuk. Ik heb een vrouw gekend die liep s'nachts. bangstuk bekjes van de kinderen. En dan zei ze die, die, die en die. Was ze zelf ook. Zei ze, oh God, allemaal naar de even Die kinderen waren ziel Zo, so, ik hoop dat jullie dat er ook eens mogen doen. Ik gun het je van harte. Dat tweede dan ook dat je die kinderen voor de lengte vandaag mogen zitten dat het neer mag worden voor de gemeente, voor de kerk. En dat de heer je wil gedenken in zijn lieve gunst en goedheid. Op het ondergaande wereld. Op het ondergaande wereld. Dat de God aller genade je gedenken wil. In zijn lieve gunst en goedheid. En dat je dankbaar hart mag schenken voor de weldadigheid die God je geschonken heeft. En dat er deze kinderen naam geschreven mogen staan in het boek des levens. En gemeente, na deze doopsbediening verzoek ik u te zingen. Uit de 105 vijfde psalm: God zal zijn waarheid nimmer <kwijnt> krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken na de doopsbediening. <kwijnt> Jacoba, ik doop u in de naam des Vader en des zoons en des Heiligen Geest. namen des vaders en des Zoons en des Heiligen geestes Mag Kom Johannes in de naam des Vader en des zoon en des Heiligen geestes. Lena, ik u in de naam des vaders, en des zoons, en des heiligen geestes, amen. Made van uw enige geboren zoon, als we tot uw kinderen aangenomen hebben. En dit met de heilige doop bezegeld en bekracht. Wij bidden u, ook door hem uw lieve zoon, dat gij deze kinderen altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig wonen in de Jezus wassen en toenemen. En... dat uw vaderlijke goedheid en warmhartigheid... tegen hen en ons alle bewezen hebt mogen bekennen... in alle gerechtigheid onze enige leraar... koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde de duivel... En zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw zoon Jezus Christus, mits schaduwen, den heiligen mens, den enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te vrijzen, ...dat we dan een ogenblik verwaardigd mochten worden om tot u te naderen. Ja, die toch de heilig van ogen zijn, dat het het kwade zou aanschouwen. En ach, hier ziet ons dan ja in ons zelf. want er is er geen hoop en nog verwachting. Maar ziet ons dan niet de zoon... Uw eeuwige lieden, in de mededeelbaarheid der goddelijke liefde. Aan het doodgevallen Adamskind, maar we hebben het zo even nog op mogen zingen, heren. God zal zijn waarheid toch nimmer kreken. Hoe donker dat het wordt in de zielen van uw volk. En hoe lang dat het met die kerk gaat aflopen. Hoe dikwijls dat zij uit moeten roepen. O oh God, ik ben zo biddeloos. Ik ben zo gedachteloos. Ik ben zo dankeloos. Ach, Heer, wat moet er toch van mij terechtkomen? En het zal wel even wonder zijn, o oh God. Als we ooit in mijn leven terugkomen. Maar dan zegt de dichter maar even. Zijn verbond gedenken. Zijn trouw. Wordt al doos trouw voldaan. En dat voor een trouweloos. Voor een ellendig volk op aarde. Mochten die ouders zich zo leren kennen. En dat ze het uit mochten wenen voor u. En dat ze mochten weer schrijven achter u. Gelijk een herf. Ja door dorst bevangen. Ja die moeten sterven ook, God. En ze kunnen niet sterven. Hebben. Ze moeten u ontmoeten heren. En ze kunnen u niet ontmoeten. Maar nu zult er toch eeuwig dat verbond verdenken. En uw trouw. Sta niet tegenover een ontrouw heren. Want uw trouw. Wordt altijd trouw volbracht. En mochten we dat nu eens ervaren. In deze donkere tijden. Alles zingt maar weg heren. En we wandelen maar naar het graf. We hebben toch maar nergens geen betrekking op. En wij zien elke uur. De wijze leven en de dwaze dood Blijft en niet onbekend, brak heren. We leven maar doorhoog op. Totdat gij in ons leven komt. En dat we kennis krijgen aan die dood Die onherroepelijk voor ons weggelegd. Dan gaan we duizend doden sterren. Dan komt uw volk in die levenswoestijn. Daar moeten ze elke dag hun doden begraven. En dan komt de kerk op een ogenblik in zijn leven. Dat hij de uit moet roepen duizend zorgen. Ja duizend doden. Kwela mijn angstvallig wat. En dat is nu dat volk heer. Die gaat voor evenheid hebben. Voordat deze aarde de nederzong, hun namen reeds geschreven stonden in dat boek des leven. O grote ontwerpen, er mogen er nog zijn in ons midden. Ja, die daar geen vreemdeling van gebleven zijn. Maar nu gaat de kerk het leren, dat die troost voor de kerk, die ligt alleen in die grote troost. En dan moet de kerk het gaan leren, oh God, Dat al die zielenwand is dat balsem, En dat is een balsem, in Gilead. Maar het ligt in het over Jordaan. En dan kan die kerk maar niet komen. Maar dan moeten ze bediend worden uit een God En uit een druppend heilendop. Wat wordt uw kerk dan arm aan de dijk gestaan, heren. Ja, totaal ontkleed, op. Oh. Zoals de haat dan door u ontkleed werd. En dreef zijn naam, plaats, recht en aanspraak. Alles verloren. En al, is zulke volk. Ja, dat heb je nu van eeuwigheid liefst. Die zijn onder de roede doorgegaan. Maar het is niet de roede der kastijding. Maar de roede der verkiezing. En daar heb gij ze gemerkt, heren. Zelfs zien. Zelf kunnen ze het niet bekijken, maar ook op eenmaal, eenmaal zullen ze door tot u. Uit het eenzijdige van het eeuwige genadeverbond, in en door geleid worden. In de gangen zo voor meneer, die zijn toch aan uw volk gebleken, want dan is in dit avond u. Misschien zijn ze wel opgekomen. Met een totaal ontredderde ziel. In zulke ontredderde wereld. Ze zien de dood maar op hun aankomen. En ze kunnen het leven niet meer vinden. Want we zullen moeten gaan leren, oh God. Dat het leven dat licht buiten ons. In dat gezegende hoofd verbond. In die dierbare imaan. En ze zal de kerk uit hem en door hem. En tot hem bediend worden, Heren. Mocht hij dat nog eens schenken. Maar gedenken ijgelijk onze. We zijn al op weg En wie weet hoe spoedig, Heren. Dat we opgeroepen om voor u verantwoording af te doen voor onze woorden. Daden en werken, ach Heren. Niemand kan voor u bestaan buiten Christus. Mocht het u dan wagen, oh Heer, in dit avonduur, door met uw geest door de rijen te gaan en gedenken in het bijzonder, de bijzondere jonge mensen, ja, die op die ondergaande wereld nog verwachting hebben. En al is daar ook verwachting al in rook opgegaan, we verwachten het altijd van de wereld, Heer. En als we het niet van de wereld verwachten, van onszelf, maar mochten deze mensen eens ontloopt, ontgrond worden, dat alle verwachtingen vervallen zijn. Want deze wereld gaat voorbij, met al haar begeerlijkheden, maar het wordt onze gods Bestaat toch in de eeuwigheid, Heer, mocht die kinderen dat eens gaan ervaren. Ze zouden het nooit meer vergeten, en ga je maar te spreken, o oh God, en het is zo. De gebieden en het staat er, wil ook gedenken, Heer, die niet met ons kunnen zijn. Er is er nog een jonge moeder... <coughs> Die langs de operatieve weg een kind ontvangen. heeft. Gij hebt haar nog willen verblijden. Gij hebt haar in uren gevaar niet verlaten. Oh God. En gij waart niets verplicht. En zij hadden het ook niet verdiend. Maar dat is nou die vrije goedheid. Heer. En mochten ze daar zijn dankbaarheid op. Wat hebben we ook. Ach heren, mochten we het toch eens ervaren. We kijken altijd maar rondom ons heen. He. Rondom ons en in ons en bij ons. Maar daar is het niet. Mocht u de ogen er het waard. Dan roept die moege gestreden, strijd eruit. Sla de ogen mee waar Waar ik dag en nacht. des zeer hulp en bijstand van. Ja die was met alles aan niet gekomen heren. Hij En wilden ook nog gedenken die niet met ons kunnen zijn. Die wegen zouden in het bejaardhuis verdoet. Ja, daar zitten ze maar, heren. Meest in de vreedzaming de leven. Hoeveel er nog voor eigen rekening. En hoeveel nog met een ingebeelde bekering. Maar af, heren. Ze zijn nog in het land der levenden. Maar er zitten ook nog een volk, heren. En die zitten dan mee, alleen en verlaten. Maar moeten ze het eens ervaren... Ik de heer, ik word het al niet veranderd. Want dat is dat wonder voor uw volk. En daarom zijt gij. ook kinder Jacobs niet verdriet. En van Jacob is geen verwachting op. Maar van die God van Jacob. Heren, maak er alles wel met u zelf. We hebben daar een klassikale vergadering gehad. We wilden al een vrede bij elkaar zijn. En hoeveel keren zal het nog geschieden? Het is misschien de laatste maal. Want we zijn in de avond stonderaardig. We zijn de nacht gedaan, Maar af heren. Wil die Amersbroeders gedenken. Ook onze geliefde leraars in het bijzonder. Onze docent leraar. Wil hem toch goed aan bij zijn heren. Wil hem ondersteunen kracht schenken. Maar ook deze Amersbroeders bedenken, naar de grootheid uw genade. O, Heere, maakt ons alles wel met u zelf En mag Hij ons de woorden nog eens openen, want wij zijn ook maar een stervend mens, op een stervende wereld, Heer, Maar mochten we dan in dit avond u door u, en uit u nooit eens bediend worden, het zou nog roemen tegen een welverdiend worden, O, God, allergenaam. We zijn ook maar van gisteren, maar we weten het ook niet. Maar mocht het zijn tot heren van uw lieve naam. Tot verheerlijking van uw goddelijke deugd, Tot stichting van dit deeltje uw herenweren. En zend het dan maar uit, o God. Mocht het zijn tot ontdekking, ontbloting, ontgronding. Of mocht het zijn tot bemoediging versterking. En verlichting, wat geeft tot uw kerken toegeroepen, die mij volgt, volg mij, neem uw kruis op. En volg mij, zou uw kerk, heren, dat zijn kruis draagt. En al gij weet wat van u maakt is te lopen, het dan vanavond nog eens meevallen, heren. Van onze zijde kan het nooit meer, en al onze goosdienst is vijandschap tegen maar dat we totaal ontbloot, ontkleed, ongroen, als een naakte zondaar aan de tronen der genade, uit u en door u bediend mochten worden, tot de ere van uw lieve naam en verheerlijking van uw goddelijke deugde, om uw verbond spullen. Amen. Zingen we nu geliefd uit de 27e derde Psalmen. De 27e derde Psalmen. En daarvan het derde en het zevende vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem beloog. En het zevende vers, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven, en wat er verder volgt, het derde en het zevende, is er een collectie? En minwaar zal er een liefde gehaar, <coughs> gevraagd worden voor uw welbekende doelijnding. Deze avond uw geliefde kunt gij opgetekend vinden in het u vorige lezen schriftkapitel en daarvan het 32 ste vers. Waar we Gods woord en onze tekst al dus vindt En vreest niet, gij klein kuddeke. Jezus vaders, welbagen. jullie het koninkrijk te geven. Dan zetten we boven onze tekstwoorden het onderwijs van Christus aan zijn discipelen. Ten eerste, de aanleiding tot dat onderwijs ten tweede de bemoediging in dat onderwijs en ten derde de grote genade ontsloten door dat onderwijs zou we zien hier het onderwijs van Christus aan zijn de Dan zien we hier in dit tekstkapitel, dat er staat er in vers 1 en duizenden, duizenden waren vergaderd. Ze vertraden elkander om Jezus te zien. Ja, ja, duizenden. En daartussen daar waren verzelf de Farizeeën, de Sadduceeën en de Schriftgeleerden. Dat is de godsdienst van onze tijd. En die mensen. Die hadden altijd nog maar vleeselijke gedachten voor goddelijke zaken. Dat is godsdienst. En dan zegt de Heer Jezus. Dat ze al kander vertraden. Om hem te zien. En nu die waren geroepen om de waarheid te verdedigen. En dat Christus het einde der wet is. En de vervulling der belofte. Dat konden ze echt niet overnemen. Nee, dat is ook geen mensenwerk. Nee. Dan moet je nou een niet denken geweest. Christus, het einde der wet. Ja. En dan zegt de heer Jezus, gij verwacht het van Mozes. Dat doet de kerk ook. Maar Mozes verklaagt u. Dat doet hij ook. En ze zeggen, gij zijt van het verbond. Ja. Maar het verbond maakt die zalen. En vandaar die ontzettende strijd en die ontzettende vijandschap. Zo, de joden die verwachten een aards koninkrijk. Je zal zeggen ja, hoe konden die mensen dat nu verwachten? Dacht je dat Gods kind een andere koninkrijk verwacht? Dacht je dat? Heb je het nooit God geleerd? Nee nooit. Want dat is juist in de kerk te breuk. Want wij verwachten een hemel op aarde. Wij verwachten een koninkrijk. Waar Christus wel koning mag wezen. Als wij maar hier zijn. Nee, nee, nee. Daar heb je het nu. En van de wet. Daar heeft de kerk het ook van verwacht. Wat een verwachting hebben wij niet aan van de, van de wet. Wat dacht je? Wij hadden gedacht dat we door de wet God konden wagen. Maar de wet houdt niet van loven en bieden. Dat zal de kerk gaan leren. Dus wat moet die wet? Wel, het einde der wet is Christus. Christus. Ja. Dat is het is toch wel een rare evangelie in onze tijd, hè? In onze tijd begin je met de Heer Jezus. Dat is de meest verborgen persoon voor ons kind. Hij weet niet eens dat hij bestaat. En als hij het weet, dan. Dan voelt hij de vijandschappen zijn hart opkomen. Waarom? Omdat hij het leven buiten Christus in de wet zoekt. En wat gaat de kerk nou leren wat Johannes je gaat vertellen? Wat zei Johannes tegen de joden? Hij zegt die na mij komt. Die voor mij was. Dat gaat Gods kind weer. Die na mij komt. Dat is de wet eerst. En het einde der wet is Christus. Tot de dat zal de kerk moeten gaan leren. En hoe leert de kerk dat? Die onderwijs aan de discipelen. Een sterfend leven. Dus nee, geen aard koninkrijk. Dat zal een eeuw wonder zijn. Als we in dat koninkrijk komen. Want de wet is de beschermer van de deurte gods. De wet ontsluit de gerechtigheid en de gericht. Dat zijn de vastigheden van God's Waar moet het arme kind voor God blijven? Nergens. Nergens. Dus er gaat onherroepelijk op de totale verlorenheid aan. En daar waren de discipelen nu net niet rijp voor. Nee. Er was niet rijp voor. Gemeente. Het is zo in ons leven. Dat wij hebben natuurlijk vleeselijke gedachten van goddelijke zaken. Wij verwachten altijd nog een aards Koninkrijk. Waar de heer Jezus in ons leven als koning zal heersen. Maar dat het Koninkrijk van Christus is een geestelijke koning. Zoals ze zeggen, gemeente. Wij hebben toch maar nergens geen betrekking echt. Wij wandelen maar naar het graf. Het gaat precies in de bij Psalm 49. En er is geen kind van God in de hemel die die Psalm niet beleeft. Hij ziet elk uur. Er dwaze levens en de wijze dood. ...blijft hem niet onbekend. En wat doet het ons? Totaal niets, Mooi. Want we hebben toch echt geen betrekking op God... ...nog op zijn dienst, nog op zijn volk. En Gods volk... ...die moet dat met tranen gaan beleven... ...dat de kerk zo diep is afgevallen. Hoe komt dat? Wel... Dan moeten we terug naar onze diepe val in Adam. En Adam heeft zijn naam verloren. Die heeft zijn plaats verloren. Die heeft zijn recht verloren. En die heeft zijn aanspraak verloren. En als de kerk dat in gaat leven. Dan weet hij daar nog. Want dan is hij alles want hij is God. Bij. Dan zijn we echt niet meer bekeerd. Al zou de Heer ons uit het midden van de wereld halen, dan zijn we een verloren mens voor God. Maar dat zijn we zomaar niet. Door. We hebben tegenwoordig een theologie. En dan zeggen ze, als God met een mens begint, is het direct een verloren mens. We zelf. Maar dan kan je wel zien dat die mensen het zelf voor God niet geleerd hebben. Onthoud dat nu maar. Als God met een mens begint, dan wordt het een ongelukkig mens. Waarom? Hij ziet zijn verlorenheid. Maar hij kan niet verloren gaan. Nee, nee, nee. Want onze verlorenheid zonder daar voor God worden. Dat is een eenzijdig soevereig godswerk. En daarom komt die kerk in de bekommernis. Dan gaat God met die kerk naar de wet. En dan zegt die wet die na mij komt. Die voor mij was. Dus de wet, dat is Johannes. En die was van eeuwigheid, was Christus. En die eeuwige godsgedachte. En dat vrije soevereine, eeuwige godswerk. Daar is die gezegende borg. Ja, toen daar niemand meer was. Niemand. Heeft het geklonken door de gewelden verdrevenheid. Wie, ja wie, zou met zijn hart dat worden tot mij te geraken? Dat gaat de kerk beleven. En dan wordt die heilig verontrust. Want er was een stilte in die hevigheid. Dan moet de kerk verloren gaan. En daar wordt die voor uitgevoerd. Dan gaat die wet spreken. Toen zei ik, hier je, kom weer. Waarom? Om die wet te vervullen. Want die zit het binnenste van mijn Dus het einde der wet. Dat is die zoete Emanuel. Jezus gaat worden gades die wordt de vreugde die hem was voorgesteld. Het kruis heeft verdraagd. De schande veranderd. Omdat hij die kerk heeft liefgehaald. Met de reden Zal ook nooit uit zijn handen vallen. Maar de kerk ligt er al die buiten. Ja. Indraai gewaarnemt. verzelf. Waarom? Dacht je soms de God bekeerde mensen op haar dag? Nou niet één hoor. Nee. Het is een armen en een ellende volk. En nu zag de Heer Jezus, die zag die scharen. Er staat hier, en ze verdrongen elkander. Ze verdrongen elkander. En doorheen Christus zich, waarschuwen voor het zuurdezen van de fariseers. Daar begon niet mee. Dat is de hoorde. Dat is het gevaarlijkste wat er is, is ons laatste wapen. Als God een mens uit zijn godsdienst trekt, staat hij naakt voor God. Want Adam had eerst de goosdienstreeds geformeerd. En die bestond uit vijgenbladeren. Die dacht dat hij zijn schaamte en schande, de schande van de zonde, de schande van zijn bestaan, dat hij dat bedekken kon achter vijgenbladeren. Dat was zijn eerste goosdienst. En God trok ze er allemaal af. En toen kwam Adam toe te staan, naakt voor God. En dan zeg ik, van deze plaats af wel halen is de mens. Die dat mag gebeuren. Dat is een keer in zijn leven naakt voor God. Ja, daar lopen we niet hard mee hoor. Nee. Dan zullen we onze tijd wel weten in huis doorbrengen. <coughs> Jonge mensen in ons midden: als je dan smorgens in bed komt, dan zink je weer op je knieën. Waarom? Dat God je nog niet weggedaan hebt van voor zijn heilige aangezicht. Want daar heb je een indruk van. Van die heiligheid en majesteit God. En als dan weer het doortrekt met die ziel. Die naakt voor God staat. Dat de Heer je godsdienst eens een keer uit je jas haalt. Laat ik het maar zo zeggen. Want je komt tegenwoordig zoveel godsdienst tegen. Dat je schrikt hem op straat te lopen. Maar ik zou je wel vertellen, er is ook totaal niets voor God bij ons. Nee. Maar God werkt op een verlorenheid aan en wij op het leven. Dus we krijgen een conflict. Wat was er nu gebeurd? Wel. Om dan maar een beetje bij onze tekst te blijven. De heer Jezus die sprak over de zorgen van het dagelijkse leven. Toen kwam er een man bij hem. En die zegt, heren, zeg tot mijn broeder, dat hij met mij een erfenis gaat delen. Ja, ja. Ja, die man had wel betrekking op Christus. Maar over ze goed is. Dan zegt de heren, maar ik ben geen scheidsbenoveren. En dan heeft de heren eens het voorbeeld van de rijke dwaas. En dat is net zo rijk in de gooidienst, niet doet. Ik heb vele bevindingen opgelegd. Zulke stapels. Dat is gebeurd, dat is gebeurd, dat is gebeurd. En ik zal het jaren rustig gaan leven. In diezelfde nacht om God zijn ziel. Waar. Want onze bevinding kan onze ziel niet redden. Wat gaat de kerk leren? Dat zijn tranen zijn de verlossing niet. En de belofte de verlover niet. Zou die kerk om in zijn arm. Daar heb ik niet. Zo zegt de Heer tegen die rijke dwaas. En hij was een draas. En nu zag de Heer. Wat zag de Christus nu? Het is eerst gebracht. Maar hij ze tegen de discipelen. Geen ijdele zorg. Nee. Doet u. Die alles hadden wat de Heer ons En zei. Zij werden van enkele vrouwen gediend. Ze hadden geen huis om te wonen. Ze hadden geen bed om te slapen. Christus had geen plaats om geboren te worden. Maar had ook geen graf om begraven te worden. En die zegt: Die komt. hij is die Rijsburg. Is om uw en dan gaat hij de kerk inhalen. Om uw en vele arm geworden. Omdat wij, die arm zijn, rijk zouden worden bereid. En die de bediening van dat goddelijke, ja, dat onveranderlijke, ja, dat eenzijdige. En toen zag weer eens een keer de kleine hoop staan. En wat vond hij nu in de zielservaring? Wat deed die kerk nu? Wat doet u die ene in die volkenzee? In die oceaan, de hier en daar een kind van God. En dan loopt dat kind van God uit vol met vreed. Vol met vrede. Want ze wisten niet dat Christus, dat hij een borg was, ze wisten het niet geweest. Ze hadden maar kennis aan zijn profetische bediening. Zo wordt de borg in de ziel, stap bij stap, ingeleid en doorgeleid. worden is een hele zalig maken in één keer. Fantastisch, hè? Maar hem arme kind, die, die hebben een stervend leven te volgen. Waarom? Wel, in de wedergeboorte gaat de ziel een stervende borg volgen. En nu gaat die ziel van Gods kind. Die werkt dag en nacht op leven. Als die maar leven heeft. Als die dan weer een psalm krijgt. Of de Heer heeft nu een belofte. De Heer ondersteunt zijn kerk wel hoor. Maar God doet een afgesneden zaak op haar. Hoor. Kijk. En dan wordt die ziel wel ondersteund. En dan krijg je nog wel eens contact met zo'n ziel. En dan voel je wel dat zijn ziel in de dadelijke armoede zit. Maar waarom? Omdat haar leven ligt buiten haar zelf in Christus. En wat moet die kerk nu gaan doen? Wel die werkt op het leven aan. En God. Die werken op de doodarm, Dus wij hebben hier een conflict. En dan zag de Heer Jezus. En wat zegt hij dan tegen de ziekte? En dan gaat hij al die mensen van de Op aarde gaat hij die mensen als gras. Ze zijn als gras. Dat weg daar voor de wind. En dan gaat die kerk inlezen. Zijn kortstondigheid. Zijn doodigheid. zijn verlorenheid en zijn vijandschap. Dat is een kind van God. Ja. En dan in die gangen der ontdekking, onder de bediening van de goddelijke wet, waar we, we niets over als een doodarme zondaar met een schuld van de aarde tot de hemel. En wat gaat de Heer nu doen? Dan gaat hij die kerk en dan staat hij bij die kerk daar. En Johannes, dat weten we, die kan niet verlossen. En dan zegt de Heer tot het volk, vrees niet. Vrees niet. niet. Nee. Vrees niet, gij klein kuddeke. Er staat dat kuddeke. Totaal ontbloot van de hartse grootheid. Totaal onbloot van toekomst. Want ze waren hem wel gevolgd. Maar hij werd door iedereen vertrapt. Ja. Hij werd een door Christus. Ze konden het maar niet begrijpen. Hij die de aarde gedraagde in het hol van In die diepe gangen zijn er vernedering. En u zegt, heer Jezus, hij aan dat volk. Kom voor wat vrees om niet. Krijg klein. Je bent wel klein, je bent wel oud, veraf, maar ik heb je lief gehad met een eeuwige lief. Waar vrees je dan voor? Dat wisten ze niet. Want ze zaten vol met aardse gedachten van geestelijke zaken, tot de kerk ook. Dacht je nu, dat zal dit hemelsgezind waren, zou je ze wat vertellen? Er komt een tijd in het leven dat ze de plaats is. In huis. In huis. Dan kan je zo hot gij weten. En al mijn zwerven bestaan. Dan heb ik mijn ziel voor u leeg geweend daar. Toen kon ik het nergens meer vinden. Toen heb ik geweend. Mijn ziel leeg steeds gevast. Nou, in dat plekje. En nu. Lees net zo lief de krant als de Bijbel. Ja mensen. Het is wel vreemde theologie hè? Net zo lief de krant. Als het ook de Bijbel is, niet? En daar zit dat mens. En dan zien ze daar wel eens te kijken. zegt ja. Misschien tien jaar geleden. Toen heb ik daar voor God in stof gelezen. En nu. Ik kan me niet eens bekomen. Zou dat werkelijk een werk voor God zijn? Is er een werkelijkheid in mijn ziel begonnen? Ik had zulke andere gedachten. Ja, dat heb ik natuurlijk. Want ik heb vleeselijke gedachten voor goddelijke zaken. Maar dan zegt de heer, ja, dat is mijn werk. Ach, gemeente, zo gaat God nu met zijn kerk op aarde. Dan komen de nachten... Dat ze maar over die vloer heen lopen, ja, we Want ik had God het recht in de ziel te spannen. ze met die goddelijke wet te doen. En die wet, die huisde, die geeft niet in. Die houdt niet van loven en bieden hoor. Nee, dat doen wij. Dat is onze aard. Als het kan, zo goed mogelijk. Maar niet die wet. Want het is de beschermer van de goddelijke deugd. En zo ziet het de Heer Jezus. Bij zijn discipeltje staat hier en hij zag er en hij zegt vrees toch niet. Hij al de hatenheid van de farizeeën. Hij zag de vrees op haar gezicht. En hij zegt kuddeke. Het is niet zo groot gemeente. Nee. Maar wel zalig tot de mens. Die bij die schapen mag worden. En wat is het dan voor een kuddeke? Dat zijn grote schapen, kleine schapen, zieke schapen. Jazeker. Ik heb eens een leraar horen zeggen. Die stond als een pastorie op maandagmorgen. Toen kwam er een herder voorbij. En die had een zak op zijn rug. Toen zei hij, die herder, man, we zit toch in die zak? Hij zei, een lammetje. Die kan niet lopen. Hij zei, oh God, als ik daar ook maar eens in mocht zitten. Want dan zit je nog warm en veilig." Kijk, dat is nu de kerk. kijk, klein, dit in de oceaan het leven deze klein kudde de wereld helst ze niet nee maar god heeft ze lief gehad hij ze vreest niet geen klein kudde waarom wel die kudde die heeft ook een hender en hij is de herder van zijn kudde de wereld ziet dat niet wat hebben ze nog meer ja die kudde die heeft ook een wijs. En wat is die weide? Dat is Gods woord. En dan moet je eens opletten gemeente. Welke diepte dat daarin ligt. Waarom? Wel die weide. Daar brengt de herder de schapen in. Maar als we zelf gaan lopen. Dan leidt die ons niet in dat woord. Dan komen die schrale weide. Want we kunnen tegenwoordig overal wat horen. Maar niks opvangen. Dan zegt Paulus tegen het mijn dochter. Gaat niet op een ander vel, maar blijf op mijn wel. Hoeveel keren zit de kerk in die schrale wijde, Want God heeft ze er niet in De heren sluit dat hek dicht, dan is de Bijbel. Die hebben helemaal niets meer te spreken. Dan gaan ze wel eens beeldelen ze heren. Ik heb het me toch zelf beloofd. Je staat het toch. Spreek niet meer. Waarom? Ze zijn er niet ingeleid. En als het gevaar dreigt. Ja, ja. En als het nacht wordt in de ziel. Waar brengt God zijn kind op? Wel in zijn instelling? Dat is de kou. Dat zijn de instellingen Gods. En daar mogen ze rusten in de voorziening van de en herder. En nu is de herder uit die eeuwige zondaarsliefde. Is de deur. En hij is de herter. En dan mogen ze door hem. In de rust. Dan mogen ze wel eens in de kerk zitten. Al is het allemaal een zo tussen duizend mensen. Dan horen ze de ziel verklaren. Wat er nacht nog afgespeeld heeft. Zij ja, zo kan niemand dat niet weten. Ja. Maar ze rust onder de bediening. Van de lieve God en Koon. Dus wat krijgt de kerk daarmee te doen, gemeente? Wel met een dienend God. En een druppend heiligboek. Waartoe? Om de kerk wederom te voeren. In de zoete gunst. En de zalige gemeenschap. Van zijn lieve God en Vader. Daar moet de kerk heen. Kerk, ja. Want laat u een kind in de wieg liggen. Er zijn er drie ook vier. Die kinderen weten niet eens waar zijn vader is. Maar die vader weet wel dat hij een kind heeft. Hoor. En de moeder heeft het onder het hart gedragen. Als nou, dat maar was, weet de kind niet van. Maar dan moet de kind wel ingeleid worden. In het oppassen hiervan. We hebben het verhaal gehoord. In het oppassen hiervan. Breder te onderwijzen. En dan. Wat zou nu die herder doen? Toen die dat kleine koppeltje mensen daar zag. Wat kunnen we. Daar zouden ze leven. O, dan gaat de kerk het leren wat er staat. Gij, o mijn schaaf. Ik ben uw God. O, als je zegt, je dan komt. In dat eenzijdige trouwe godswerk. Als die gezien heeft dat de kerk in zijn graf ligt. Gij, o mijn schaaf. Ik ben uw God. En als dan dat kind van God dat is mag geloven. Want het geloof, dat is toch maar weer de arm waar we het in daar de voor in krijgen. Ja, zo die kudde, die hebben ook dwalende schapen. En wat doen die? Wel, als een schaap gaat dwalen, maar we hebben dat in hun leven dikwijls gezien, we hebben dat samen eens een keer gezien, de vrouwen niet. En toen ging die herder zonder in. Ja dat vergeet ik nooit meer. En toen die herder zonder kwam. Toen vloog de wol. Die vloog de lucht in. Die plukte die. Dat, beet, dat schaap helemaal. Maar hij moest terug. En als nu de kerk af gaat dwalen. Dan gaat God hem eens wat beloven. Weet je wat de Heer dan zegt op dat volk. Dan zal ik. Dat zijn de schaapen. Die dwaas en vrevelig overdreven. Bezoeken met de roep. En bittere tegen het Dan neemt God alles van ons af. Dan ga je op ervaren. Dat de weg naar de hemel. Ligt langs tien open graven. Wat hij nooit gedacht hoort. Nee. En daar stopt de heer. En als dan dat schaap helemaal. Dood dood moe is. Dan ligt de herder het op zijn nek. Dan is hij uitgewerkt en doodgewerkt. En dan gaat het deze zio. Doe over het mijn trouw. En goed bij. Nooit. het. Dan komt dat verloren schade. Terug uit de wereld. Terug uit zichzelf. Terug uit een van God. Wat zal mijn verbond nooit. Ik zal nooit herroepen. Wat ik helemaal heb versproken. Ach die liefde gods uit de bediening van Christus. Wij willen de Christus maar dienen. Maar dat kan niet mensen. Maar we worden door Christus bediend. We moeten kennis krijgen aan een dienend god. En een druppend Heilige. Dat wordt de kerk. In. En daarna we die schaakt. En nu zegt de heer Jezus. Die zag die schaapjes daar staan. En wat gebeurde er nu? Nou precies zijn er wat de discipelen. Dat waren schapen En dan gaat de heren die gaat voelen wat er in de ziel leeft. Want hij zegt hier en vrees die. Dat zag hij bij de discipelen. Vrees die. Ja ja. Dan roept Gods kind wel eens uit. Met aas op, ik zal dan. Ik zal dan geduren bij u zijn. In al mijn nood. Angst en pijn. Angst, waarom? Zou de Heer me toch begeven en verlaten? Ja, maar negen meters, je weet nergens van. Want de kerk kan het niet vasthouden. Maar u wordt telkens uit de liefde God bediend. Uit een druppend eiland. Om niet vergeven. Ik zal u niet vergeven. Ik zal u niet verlaten. Dan zie Christus zijn discipeltjes die staan. Altijd. Als de ziel op het einde loopt. In de gang van het leven. In de gang van het tijd. Dan zegt de discipelen, Ik zal ze voorbeeld geven. Vijfduizend mannen gespaard. Buiten de vrouwen, buiten de kinderen, wat een wonder hè. En de discipelen maar lopen met die volle bakken. En als die leeg was, gingen ze weer naar de reëtie. En dan werd het weer opgevuld. Totdat de, za de hele schare, die was helemaal verzameld. En waar kwam de discipelen? In het gestalte leven. En toen kwam de discipelen in een gestalte gemoed. Toen waren ze blij. Dat ze bij die grote profeet hoorden. Maar. De kerk kan niet het gestaltelijke gemoed leven. Nee. En wat ging er gebeuren? Er staat er in de staatrijder dwong ze. Dwong, ja dwong. In dat schip. Weg. En de scharen. Ja, nou, die monden uit. Ja. Die waren verzadigd. Die hadden de zegening ontvangen. Maar daar bleef het bij. En de kerk. Daar is God mee de dood de in. De diepte. En hij deed ze in de boot. Hij deed de scharen van hem. En de discipelen waren Christus kwijt. Heb je het wel eens meegemaakt? Ja, ja. De Haar Maria, die gaat terug van de tempel. En ze was. Jezus kwijt. Al pratend over de weldaden. En de weldoende verloren. Hoor het gemeente? Volop van God. En weet je wat dan zo erg is voor de zielgemeente? Dan gaat hij met de avond de Heer: Wanneer komt die dag? Zou u nog wel eens terugkomen? Dat ik toch bij u mag ja. Want dan is God weg. Dan is er leven weg. Dan is er leven weg. En dan kunnen we wel op pochette weldaden praten. Maar dat wordt arm hoor. Dat wordt zo arm. Dat kan je niet begrijpen. En wat gebeurt er nu? Dan zitten ze op zee. En daar steken stormen op. Een vreselijke storm. Daar zitten ze met een gestaltelijk gemoed. Waar zo? In doodsangst. In doodsangst. Wat doet nou God met zijn kind? Wel, de wereld die wordt vergenoegd en verzadigd. En Gods kind wordt ermee te dood. Ja, ja. Daar ja, je komt ze je niet zoveel tegen gemeente. Je moet alles niet eten hoor, want je wordt voorschoten. Je mocht maar eens luisteren hoe dus ze uit de armoede van het bestaan ofzo. En dan kwam ze in de dood. En met deze toe ging ze naar God En die was er niet. Oh, o die tijden van de kerk. Ik zocht hem. Ik zocht hem in mijn daar. Ja ja. Ik bracht mijn nachten door met klaar. En ik hield niet op. Mijn hand en oog op de naar omhoog. En Christus was er. En dan komt plotseling die worden. Springende over de golven de levens. Op de oceaan der verloren. En hij zegt die vrees. Vrees, ze zaten vol met vrees. Ik ben hem. Jij ja, zo kom maar gauw binnen. Ja, dat doen ze tegenwoordig. Ze waren dodelijk verschrikt. Waarom? Omdat de borgen heeft een nadere verklaring nodig om de ziel. En degene zichzelf verklaren, zegt, ga je klein gelopen. Stom. Dat was net gebeurd. Daar stond nu dat kleine op hoopje. rentje. Daar staat nu een aanmerking leed een klein groepje mensen in de wereldgemeente. Ach, kinderen mocht je er maar bij weten. Je zou je blind zijn als je de Bijbel weet. Anders zou je even weten. Maar mocht je er maar bij horen. En er stonden die armen in de zielpop. Ze hadden niet zijn paarden, maar hun schat in de hemel. En dan had hij die vrezen, had hij iets vervaren. Dan Abraham, die had de slag tegen Ketorla Omar. Oh, had Adraan nog landsrijk ontvangen geworden. En de koning van Sodom had hij bevrijd. En die koning van Sodom had hij altijd recht op de daar al de bezittingen van Sodom. Hij had het in de oorlog geworden. Dan hebben alles terug. Maar je neemt het maar mee. Als je lot maar vrij laat. Maar. Dat was een grote overwinning, die 300 man. Maar nou, wat gebeurt er? Het wordt nacht. Dus nou, de grootste wel, dat ik zelfs wel zeggen, gemeente. Ik zei straks nog eens even tegen deze groepersouder. Als God wat uit de hemel schenkt, gaat de hel ook open. En wat gebeurt in de nacht? Daar wordt Abraham, die wordt aangevallen door vrees. Hij kon niet slapen. Hoeveel keer kan Gods kind niet slapen. We kunnen maar geen rust vinden, mensen. Rust. Vrede of vrede wordt gevonden. oh mijn zonde. In mijn betere dagen en avond. En dat is nou een kind vol. En dan legt Abraham te wentelen. In de bed en te worstelen. En dan krijgt hij nog meteen in de nacht bezoeken. En zeg Abraham, Abram, Abram. Vrees niet. Ik ben het. Ik. Ja, ja. Ik. Ik ben uw loon, niet zo dom, En ik ben uw schil. Niemand komt tot u buiten mij. Niemand komt door God heen door. Wat was Abraham toen veilig? He? Ja, vrees niet Abraham, nee. En dan zegt hij, kom eens mee, heet je tent, kom. Kom er eens uit. Want op een uitgaan valt altijd een ontmoeting mee Maar wij kunnen niet uitgaan, Nee. Moet je nooit vergeten. We op een bruid van een ontmoeting. En wat zei de heer. En zien die sterren. Ja, ze hadden. Dan misschien het allemaal. Heel, oh ja. Ik heb alles gezien. Maar ik heb toch geen zoon hè? Dat heb ik. En toen moest hij 25 jaar worstelen met de belofte. Reis niet aan. Hetzelfde vind je in het leven van Simpson. Simpson. Al duizend Filistijnen doodgeslagen met een kinderwacht. Het was een grote overwinning. Een paar uur later weer bij de holligheid van Legie. En hij zegt, Heer, ik zal nog sterven van de zorg. Dat is nu de kerk. Hij werd meteen uit zijn werkzaamheden gezet. Hij kwam met de dood verhogen. En we zeiden, Heer, daar is water. Daarom moet u de... Put de pet legie, Pet des aanroepens, dat is God voor zijn volk. Vrees die, gij klein al die vrezen van Gods volk, vele tijden moedeloos lijkt Simpson. Hij gaat maar verder. Wij geloven niet meer voor zijn kerkzorg. Dat zegt Engel tegen Gideon. Vrees niet, ga strijd, Strijdbare held. Hij zegt, ik ben aan het vanwege de vrezen der Midianieten. Kijk, dat is de kerk in zichzelf. Een krachteloos volk En dan zegt de Heer, jij strijdbare hel kan de kerk niet overnemen. Nee, zelf. Dus wat heeft dat nou dan voor het ziel leven? Een nadere verklaring? Maar wij zijn van die toepassers, hè. Wees maar eerlijk, we passen alles zelf toe. En dan meestal gaan naar zijn eigen toe ook. Maar God werkt altijd van de mens af. God werkt op zijn Heer en ik op het leven. En dan zegt, zegt Gideon, ik wat indien de heren met oorzwaren, dacht je dan dat ik s'nachts sta te dorsen in Wijnkijf? Dacht je dat? Maar een heen, was de mens. Ja, ja. En dan zegt die engel, gaat u in deze een krachtelang. En dan krijg je dat goddelijke wonder van dat lief. En daar komt nu de kerk op zijn plek gereed. Want toen was dat vlies van Gideon. Dat was nat. En de hele aarde droog. Maar toen is er een tijd gekomen. Dat het vlies van Gideon. Dat was droog. En de hele aarde was bedankt. Want daar riep die zoet hem aan Die de vallei, die dan in de zijn disciple was. Hij zelf, eerlang, mij door de dood het dood. Het stopt omgekeerd. Ja, daar riep die vorigheid aan het krijg. Mijn tong kleeft aan mijn mond. Ja, door dorst geglaagd. En daar riep die... Als dat verdrouwde vlies. En roept God zijn kerk op aarde toe. Onder de starrennachten van het leven. Ik zal Israël zijn als de dauw. En ze zullen bloeien als de leven. Dat is dat nou de de oorzak van de borg. In de mededeelbreider goddelijke lieden. Voor een arme verloren adamskind. Die geen bestaan voor God over Het is één ponk zonde en alleen. Voor dat volk, om de God's eens Zee zijde, God, met een onverbrekelijke trouw. En als God een kind, dan zegt de Godzalige Vilpot, dan is mijn liefste schrijver die er is, Vilpot. Als ik zeg, Heer, al heb ik dan maar een miljoenste van dat kruimeltje, dan zal ik één dag van van aan op grond van recht. En zo heeft die Borg zijn kerk onderuit. Dan had de ziel het leren vreest, niet gelijk lijken. Al heb je dan geen plaats om te slapen. Al heb je dan geen dag om te leven. Al moet je door de duivel duizendmaal bestreden. Al moet die dan duizendmaal vallen. Dan roept de dichter het uit in de zielsvervoering. Tot de heren van zijn lieve God en koning. Hij weet wat van je. Zij maakt zolisten wachten. Wat zingt om de kerk diep? Al dat die in de lieden. Zij van zijn maas zo zwak van moed. Zo klein, ze zijn van kracht. He. Maar dat zij stond. Van jongst af zijn geweest. En als dat God met de ziel af gaat strijden in het open avond, En als die de duizend vrezen bevrijd is. Dat zijn lichaam beeft op aarde. En als die dan daar komt. En dat hij zat in de oceaan van verlorenheid. Dan zegt de vader, ik heb, ik heb bij een helft. Ja, voor is al hulp besporen. O, de staat dat aan mechtige volk. En uit het volk verhoogd. O, als in die oceaan werd verlorenheid. Dat hulpeloze volk. En borg voor hun ziel mogen uitspouwen. Dan roepen ze het in hem. mijn vasten rond. Is het onrecht nooit gewonnen. Om mijn medereizigers naar de enigheid. En dan zo'n borg voor je ziel te mogen kennen. En dan door die borg opgenomen te worden. Als je ik heb gedragen, ik zal gedragen. Tot in de enigheid. En dan roept die zijn kerk op aarde toe. Dat stervende volk op een ondergaande wereld. Zo wie mij volgen wil. Die neemt zijn kruis op en volgt mij. Dus dan moet de dragen, worden. Ja. we die grote stervende worden. Want in de stervende liefde ligt de reddende liefde. Want hij is overgegeven om onze zonde. En opgewekt tot onze rechtvaardig maken. En zo gaat die kerk die gaat die stervende woord volgen. En dan blijft er niets meer van Gods kind over. En roept niet hiertoe, toe vrees niet wat. In de leven stormen. Stormen van twijfel. Stormen van zon nachten van tegelspied. Dat de kerk het niet meer bekijken kon. Jaren dag God die tot de zielen spreekt. Tegenwoordig is het iedere dag. O mensen, dat brengt me toch zo ver af. Ik was van de godzalige zalige William Huntington. Driemaal in de tien jaar. En er is geen man op het ogenblik die het echt liefde en genade bezit als hun Zegt hij. In de tien jaar. Denk er goed op. En dan mag er bij Gods kinderen. Het water komen tot aan de lippen. Gaat er niet over. Waarom? Omdat Christus is erin ondergegaan. Want hij weet wat van zijn maaksel is er. Dus die Christus is ondergegaan in de oceaan. Van de toren Gods. Om zijn kerk van die toren te redden. En hij is ook. Want de dood had geen kracht om hem te houden. Nee, echt. En hoe Gods kind? Wel. Er kunnen tijden komen in zijn leven bij het ritselen van een blad. Hoor je, Hoor je het volk vol. Bij het ritselen van een blad vliegen ze op de lucht. Ja. Er kunnen tijden komen van Gods kind. Als je op zijn knieën legt, dat hij af En als je op zijn knieën legt, dan de grootste. De goddeloosste gedachten in zijn leven komen. En dat hij zegt, heren, maar dat kan niet zijn. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. En dan toch op de bodem van de hart ligt er wat anders. Wat ligt daar? Heren, gij zijn vader. En dat komt. Bij het ritselen van een blad is hij al weg. Van ze weg zo goddeloze bestaan. Ja, maar. En hij zegt, de Satan, je hebt toch geen heil bij God? Wel mee. Geef het maar op. Dus zeiden zelfs de discipelen. De discipelen in de wettische gang. Je moet niet denken dat de discipelen van de wet verlost waren hoor. Nee, nee, nee. Want de Canaanese vrouw dat was een verbroekte. Die woonde op de grond van Sidon. Dat was een zwarte. Die hoorde niet bij het koninkrijk gods. En toen zei de heer Jezus, die zei niets. Je moet eens kennis krijgen gemeente. Luister nu eens. Aan een zwijgend God. En een schreevende vrouw. Dat moet je eens kennis krijgen. Jaren God achterna geschreeuwd. Nooit geen antwoord. Nooit. En toch niet loslaten. Hoe komt dat? God houdt ze vast. God houdt ziel was. Jaren God achterna geschreeuwd. Ze hebben al duizend maanden. Geef maar op. En toch niet opgeven. Nee, dat kan niet. Waarom? Hij hield die vrouw was. En hij sprak niet tot die vrouw. En toen was hij over een hond gepraat. Hond van zijn rij. Hond waren de heiden. Maar die vrouw gaf niet op. Waarom niet? Die kon niet terug. Hoe lang heeft die vrouw gebid? Een half uur. Dat was in tijd. Die vrouw is uitgebid, uitgehoopt, uitgeweegd. En ze viel aan zijn voeten. en nee, dat was een verdoemeling. Zeg heren zelf. Daar moet het dus schoon. Alsjeblieft, heren, helpen. Ik heb. Dan. U zegt hij, ik stelde ze helemaal buiten. Kijk, daar kom komt nou de gang. Nu zegt de heren, nee. Maar zeg ik ben on, maar er staat er bij. Van zijn heren. Ze zei, dan ben ik wel op, maar ik ben toch van de Heer. Dat is dat grijpend, vastgrijpend geloof van de de oefeningen in het geloof door de God geschonken, die grijpen God, die heilige kunst om God in zijn hart te grijpen dat kende mij maar door die geloofsoefeningen, zei ik ben een hond, ja heren ik ben verdoemd. ik ben het maar toen we over de tafel nog zitten, maar ik ben verdoemd. en toen bracht hij die hart van, van die gezegende Manuel, dat dat overroeid van van honing en van warmtegrijp. O vrouw, hij zei niet, jij verdubbeling. Nee, o vrouw, groot is uw geloof. En daar stonden de wettische discipelen, want die zeiden, ze doe je van niet, we schamen dragen voor die negen. Dat kan best begrijpen, oh ja. We gaan precies einderen. Weg. Deze knie. En toen kreeg je een zwijgende vrouw. Waarin. Wel een het wonder mensen. Ze kennen tegenwoordig altijd praten. Ze zijn nooit gaan zwijgen van het wonder. Toen is ze in het wonder verteerd. En waar verteert de ziel dan in? Wel in de liefde ons. Dan krijgt hij omgang met God. Omgang. Ja. Dan krijgt hij omgang met dat lieve weet. Dan wordt de kerk ingeleid. In die gangen. En dan zal die vrouw. Die kan nooit. Nooit. En dan niet meer. Dan moet je zeggen. Kind je hebt te veel gezonden. Je hebt te lang gezonden. Je hebt tegen licht gezonden. Ja. Dan moet je zeggen. Ja heer. Je bent een ond, Ja heer. Dan is alles aan de zijde van. de is afgesneden. Maar dan die vrije geus. Die eeuwig. Wat Mijn En vrouw aan gezonder. Anders is het totaal niet. En dan <coughs> zien we in de discipelen, die vooral weer terug in de wettische dienst bereikt. tot de kerk Altijd maar weer in die wettische gangen. Altijd maar weer God willen behalen. Maar niet komen zoals we zijn. Wat is dat? Als er gans mee laat zijn zonder, dan kan God wat aan ons kwijt. Maar die wettische dienst bereikt, dat is ons bestaande En de discipelen hadden het ook. dus ze van u staan. Doet die vrouw toch alsjeblieft weg? Waarom? Ik wil mijn zaligheid altijd zelf uitwerken. Jacob. Die kwam na twintig jaar dienstbaarheid. Dat is de kerk. Na de openbaring van de borg kwam die twintig jaar onder de wet. In de dienstbaarheid. En nog niet tot herfde. Nee, nee, nee, nee. Ze praten tegenwoordig altijd met de volle Christus, Maar ze hebben... Boston, die hebben het anders geleerd. Thomas moet Als Als Christus in je mond. En de duivel jaren. Die man was er dichterbij. Dat is de iets van onze tijd. Maar. Daar heb je nu de uitgewerkte ziel. Hij wil het zelf uitwerken. En dan heb je jagen de worstel bij Bethel. Hij ligt de worstel bij Peniel. En dan zegt die twee legers. Twee heren. Wat is zegen hier. Wat heeft God me toch zegen, Maar ik kon er God niet mee ontmoeten. Nee gemeente. En dan komt hij alleen. Het was hem zeer bang. Ja hij was zeer bang. Hij zat vol met vrees. Want dan zou hij zou die voor die Jabokken de dood. Zou die nog verliezen. En hij zegt. Heer ik laat je nooit meer los hoor. Dat zei mijn God. Ik laat u niet gaan. Tenzij Gij mij zegt. Al zal ik een recht dat me dat helpt. Maar ik laat je nooit meer los. En dat is je de kennis. En dan, dan moet je weer zo dikwijls meemaken Dan zeg ze, ik weer uit die gemeenschap zommen. En we zegt dan de duivel? Zegt oh mijn scheep maar op. Je valt toch weer in de wereld. Nooit voor God geweest. Je komt nog als een huichel erop En dan worden je weer aangevallen en ze draaien wat tekort zullen doen. En ga maar door. Vul maar in. Vul maar in. En dan zegt weer: Jezus. Laat ik tegen die mensen dan. wat de dichter zegt. Als het zo donker wordt in de ziel. Dan zegt geen man, ik ben afgezonderd onder de doden. Met andere woorden, ik kom op bij het graf. En bij het graf. En o God, in dat stille graf Heer. Daar zit ook niemand uw lof. Dat kan hij niet heen. Afgezonderd onder de doden. dan gaat hij heel leven meten. En dan zegt de duivel nou. Dat geef dan nou wel helemaal een andere op. Nee. Want God houdt hem vast. Met die verborgen ondersteuning. Maar ook die verborgen kruis. Hoeveel vrouwen en moeders en vaders. Eten tranenbrood. Ja ja. En vermangen hun voedsel met as. Als ze daar zien dat ze kinderen hebben. En dat die kinderen alles parwels ja. En dan zie je je eigen kinderen zelf de wereld in. Oh God, oh God mijn kind. En er gaat. Ze hebben nergens geen betrekking. En dan gaat die kerk maar wenend over haar. Keen brood al En dat is nou de vrezen van de kunst. En wat zegt dan de Heer? Hij zegt vreemd. geikelein lijn. Wat wist de discipel nog weinig van de borgen af. Want ze kon hem alleen maar in zijn profetisch af. Wat waren die mensen toch domme. Wat zijn we dan tegenwoordig ontwikkeld. Ja dat hoort niet. Gods kind weet niet. Je gaat telkens je leven dat hij van is. En dat hij totaal niets weet. En hoe tommer dat we zijn, kan God in ons wel kwijt. Zij zeggen, meten we met we meeste meestal maar veel. We kunnen goed vertellen wat God ons vandaan gehaald heeft, dat is gelukkig. We kunnen zeggen wat God een borg aan de ziel ontdekt heeft, dat is ook gelukkig. We kunnen ook zeggen dat God, dan we die persoon dus middelaars wel eens omhelsd hebben mogen hebben, dat is ook gelukkig. Maar wij kunnen er toch niet werken. Nee. Wat moeten we dan? Sterren. En hij zegt, Lutre één zaak in mijn leven nooit. Nooit. Wat nooit? U ontmoeten zonder Christus. Nee, zegt Heer, Nee, dat kan ik niet doen. Nee, nooit. Maar God had die ziel onderwijs. Waarin? In de gangen van het leven. Dus de kerk, die gaat een stervende borrel voor. En een stervend leven. En dan had deze telkens inleiding in de verborgenheden van het zieleleven. En de tocht dichter En dat hopen we nu even. Kijken. En uit de 25ste der personen. Het zevende vers. Gods verborgen omgang vindt. Zielelaar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Naar zijn vree verbond gedoemd. Toch houd mij stilgemoed. Opwaarts om op op te letten Hij die trouwens zal mij vo voeren. Uit der boze nette, Het zevende van de vijf en twintig. zijn dat liefdes omgangen met die borgen maar nu ging die borgen, ging ze verder in leiden hij ging de ziel kwaren voeren in het wijnhuis en die die ik nog andere schatten voor die vrouw. en wat doet hij nu, nu gaat hij het huis zoutelijke ontflaten daar moet je maar eens naar luisteren want hij zegt, hij is vader wel, wij plaatsen ze erbij hadden ze nooit durven zeggen, nee want ze stond in zijn profetische bediening. En u spreekt dan uw vaders welbaar. Wat een rijkdom voor een totaal arm kind van God. Dat u nou elk zegt, want het is uw vaders welbaar. Uw idee dat koninkrijk te geven. Wat wil dat zeggen? Niet te werken tegen de discipelen, nee. Ook niet te werken, nee. Maar het is dus vaders welwaar. En je loon op mijn arbeid. En nu had ik voor je lijden en sterven. Wat hebben die discipelen gekeken naar dat onderwijs. Maar die kostelijke liefdesgang niet tot allee. Uw vaders welwaar. Een paar maanden later hing hij aan het krijgen. Dan ging liever lieve en toe. de dood. In. Dan gaat nu de kerk weer. Dan moet hij met de borg verloren gaan. Want met hem vergingen ook. Nou was Christus er. Nou was alles. Ze hadden alles verlaat. En hij had hun verlaat moeten zij leren, maar dan komt hij uit de graf. uit die zware worstellingen van Gent zemen. daar hebben ze hem ook verlaten. en dan komt hij uit de graf. en hij zegt hij zegt tot mijn discipelen: ik vaar op tot mijn vader. en tot want de kerk zou verzwijten in die gang. En daar mag die kerk nu van zien. Dat kleine kudde van, van. van die eeuwige vrouw. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid tezelfdeert. Dan laat u er wat van verstaan ik. Ik ben de Alpha en de Omega. De beginning en de end. En daartussen legt u de kerk. Oh, dan kan de storm niet bewegen. Dan kan de ziel verwoest verscheurd worden. Maar het leven. Nee, dat ligt in zijn hand. Wees niet, Johan. Ik ben het. Oh, daar staat Johannes. Dan zou Johannes de hele wereld vergaan. Hij de hele wereld ondergaan. En dan zegt hij: En daar stonden de zangers aan de glazen zee. Wat was dat? Ja, Wel, die was doorzichtig. En dan lag de hele wereld was vergaan in die zee. Helemaal. En die zee was gemengd met vuur, met grimmigheid en toren. Daar dreef die hele goddeloze wereld in. En daar stonden de zangers. En ze zongen een lied. En het was van Mozes en het land. Hoor je het gemeente? Wet en Christus. Wat hebben ze gezongen? Ja, er is geen valse stem te zoeken. Nee. Wat heeft Johannes daar gekeken? Hij stond er in het strijdperk van het leven. En in zijn ziels ervaring. Daar zag hij die schaar. Die hun klederen was al die bloed van het land. En de gemeente, de gemeente van Gelderland. Wie van ons zou daar ook staan? Je man, je vrouw, je kind, je kind. En ze zongen. En daar was één gebleven, maar ze zongen. Ga je lang op, heb ons gebleven. Met zijn dierbaar bloed, de zangers. Aan de glazen zee. En het is uw vaders welbehaag om u dat koninkrijk te geven. Dat mochten ze uit de mond van Christus horen. Hij ging de vader onder ziel verklaren. Hij is een profetische bediening. Om in zijn priesterlijke arbeid te rusten. En zijn koninklijke arbeid te leiden. Want is die kerk dan ontzaggelijk rijk gemeente? Ja. Die wordt in de tijd geboren. Om wedergeboren tot de levende hoofd. Maar die moet hier verloren gaan. Onder het goddelijke recht. Dan zien ze geen dag meer. Dan zijn de doodschuldigen voor het schafot. Maar we komen er tegenwoordig allemaal levend af. Die niet van God hoor. We kunnen zo leven met een houdbaar gemis. Oh ja, we kunnen dat gemeente wat praten ook, maar in leven is anders. Want als ik me geweest werkelijk in mijn leven, dan word ik waardig. En hoe meer dat ik nu helwaardig word, hoe dieper, hoe dieper, hoe dieper. De volstrekte gerechtigheid gods, maar ook de volstrekte genade gods, dat is onuitsprekend. Onuitspreken. En is de tijd wedergeboren tot die leven. Reinigt heilige zaal. En eenmaal. Eenmaal zal dat kleine kunnen. Kippen, zal door zijn herder voorgesteld worden aan de vader. Ja, die gans bewaard. Die zullen totaal verteerd in de zon. Die zullen voorgesteld worden. Als een reine maat. Zonder vlek en zonder in. Daar zal de zwanenzang der kerk zijn. Door u. Door u alleen. Om het enige de helvaar. Dat is nu de leer van vrije genade. Op grond van recht. En dan worden wij maar beschuldigd. Hè. En de beschuldigers zitten hier ook hoor. En ze beschuldigen je maar. Wij hebben voor niemand wat. We hebben voor iedereen nog wat hoor. Ja. Want de deur des leven is nog niet op dagslot. Nee gemeente. Wij kunnen nog tot God bekeerd worden kinderen. Ja, zeker. De Heer heeft me nog niet afgerekend. Nee. Maar wij hebben nog God afgerekend. Dat is alleen. Die genaar, die is nog verkrijgbaar. Want ik ben gevonden van degene die naar mij niet en ik ben gevonden van degene die er naar mij niet vader. En tot zulke wederstreven voor heb ik de ganse dag mijn handen uitgestrekt. En dan zeg ik zeg tot het noorden geen. Oh je kinderen, tot het zuiden houdt niet terug. Breng mijn zonen van verder en mijn dochterkunst van het einde terrein. Want ik ben God. En niemand meer. Is het ruimste evangelie wat er is. Kinderen. Je mag komen zoals je bent. Je hoeft geen vreemd te hebben. Je hoeft geen voorzicht. Nou kom maar. Zak maar op je knieën. Schreeuw God maar achteraf. Ja maar wat kan ik verdienen? Nee wat kan ik verliezen? Je bent al verloren. Dat is onze evangelie. En we worden gehaat. Van Groningen af. Tot Limburg toe. de dus zakje wel vertellen. Ik geloof dat maar gerust. Maar bij de genade gods. Schaam ik me toch dat even als een vergeving. Als dat gelangende al de Ondaat oh, dat maar. Maar uit die vrije weken. Die eeuwig wordt Moet je het ruimer gemeen. Maar weet je hoe het is. Wij hebben geen vertrouwen op God, we vertrouwen op zijn eigen hart. En dan ben je nog een zot ook. Heerlijk. Hard hè. Nee, dat is de waarheid. En de waarheid is altijd hard. Maar voor ons kind is het dus Ja. In de wonder van de ontdekking. De ontgrond. Want wat God begonnen is, dat zal hij zeker zijn. En nu in het zielleven van de kerk. ...toen Christus op aarde kwam... ...nou Gods volk... ...die arme toppers... ...ik heb het niet over die rijke verkeerde mensen... ...want die hebben voor mij geen dubbeltje waarde. ...maar rustig... ...ik geef er ook geen rode cent voor... ...want God heeft een arm en een ellendig volk... ...een ellendig en een arm volk op aarde... ...ze mogen wel eens uit de liefde van de hart erover praten... ...zeker... Ja zeker. Maar God heeft een arme en ellende volk op aarde. En toen Christus geboren werd. Toen heeft de professie 400 jaar gezwezen. Hoor je dat? En toen kwam het volk in de dienst erin. En toen riep Zacharias uit. Die in de tal der schaduw deed dood zitten. Daar komt de kerk. Koud, nog en verlaat. En voor die gaat er een groot licht schijnen. Hoor je? Dat is Christus nog niet doen. Nee, nee. Wat gaat gebeuren? Dus toen alles scheen. Totaal afgelopen op de aarde. Toen kwam Christus naar de aarde. En ook de aarde des Dat Dan gaat die lieve zoet de door de bediening van God. niet geest. Onder de bekondiging van de goddelijke wet. Gaat hij zielig openbouwen. En dan wordt er uit een doodsnood. Wordt er een geboren. En toen Mozes bij het volk van Israël was En dat Mozes begon te spreken. Over de verlossing van het volk. Toen werd de dienst verzwaard. Zo loopt de kerk vast. Zo moet de kerk het leren. Maar het gaat tegenwoordig maar. Crescendo. Stap tot stap, hoger en hoger. Maar de val zal vreselijk zijn. Maar Gods kind niet. Die moet telkens sterven, iedere dag. Duizend doden, duizend zorg. aan mijn god. Iedere dag zijn dood Totdat hij totaal ontledig, ontkleed uitgeleefd, En aan het einde des levens bij de Jordaanen is dus dood. Voelt. En er staat hij nog voor zal is God nu met z'n woord. En daar roept God die kerk toe. Vandaag en de dag. Op het ondergaande wereld. In een angstige tijd. Het is een angstige tijd. Het is een vreselijke tijd. De wereld leeft zijn val uit. Gods kind leeft het in. En wij willen vol naar de hemel mensen. Maar we gaan leeg naar de hemel. En vol naar de hel. En dat zal drukken. Maar we zijn nog in het heden der Wij kunnen nog tot God bekeerd worden. En we mogen nog tot God bekeerd worden. En daarom moet je maar eens op gaan letten. Want we hebben tegenwoordig heel wat beleidenissen zonder belevenissen. We hebben heel wat schriftkennis zonder Godskennis. En we hebben heel wat met hoofdkennis zonder mensenkennis. En ga maar door. En het wordt allemaal maar zalig gesproken. En alles kan. En die leert drie verbonden. Die leert vier verbonden. Je hebt het weer in zes verbonden. Dan hebben ze de vier natuurverbonden er ook bij. Maar God heeft twee verbonden. En met dat verbond heb ik gemaakt met de hel. Dat is mijn verbond. Een voorzichtig verdrag met de hel. En een verbond met de dood. Dat ben ik. Dan heb ik echt geen dat, verbo dat een verbond nodig. En dat andere verbond is genadeverbond. Dat is die vrije gunst. Die een van God beloofd. En zo gaan we naar huis gaan. Volk des Heer in ons midden. In deze ontzaglijke tijd. Allemaal christen, Zonder Christus. Heb je ook. ...we zien de tekenen daar... ...ja ja... ...ik heb er meer nog gezegd op de synode op de klasses... <coughs> ...er zijn twee grote superpowers... ...dat is de United States en de Sovjet-Unie... ...en dat zien we nu komen... ...daar heeft zich een derde satanische wereldmaal nou bijgevoegd... ...de islam... ...je moet niet blind zijn voor de tijd... Dus we zien de islam opkomen, we zien het communisme opkomen, het nihilisme, het anarchisme, alles komt op. Daartegen staat weer superpower de United States. En er strijdt alles om die wereld. Gaat ook in het hart. Alles. En hij zegt die een eenvoudige, dierbare borg. Jullie weten, maar mij is gegeven van de vader, allemaal. In het hemel en op aarde. Kijk, kunnen wij de tegen. En mocht weer je hier het anders vinden. einde. En mocht weer in deze kleine gemeente met zijn handdragers gedenken. Ook onze geliefd, dames broeders, en deze ook, van andere deeltjes terwijl die ook nog in het midden mogen zijn. Je moet van mij maar leren, ik doe het altijd maar heel eenvoudig, want ja, ik weet het ook allemaal niet. Nooit nooit vergeten. Maar dat weet ik. Dat na dat vastgemaakte bestek zal in de eeuwigheid rijden. En zo mij, de hemel ooit, uit haar stand zal wijken. Zo mij, zal uw trouw ooit wankelen. Nog bezwijken voor het volk van God. En zo gaan we verder. Door de woestijnen des levens. In de storm achterbij. Naar het eeuwige vaderland der rusten. Alle degenen die God de waarde deed opgezocht, Omdat hij zijn lief gehad met het eeuwige Aan. Ach, Heer, uw woord zegt evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, de ken degene die de zijne zijn. En ach, heren, mochten we daar nu bij worden, mochten de uitgangen juichen, tot ere van uw lieve naam, mogen onze geliefde amsbroeders gedenken deze avond nog met ons mogen zijn. over onze ons de zegen genieten over onze ellendige armoede en een heel eenvoudigheid. Hier. Ja, dat niet. Maar mocht gij het nog eens zien, uw kinderen, alle die er uw hand bezocht zijn, ook in deze die moeten lijden en zoveel allemaal. Geen door zich meer. Wil gij ze verdenken als die grote geneesmeester naar meega. Alles wel maken met en door uzelf veilig begeleiden op de onveilige wegen de doophouders zegen met de zegeningen Sion op uw zwerveldens willen. Amen. Vang de zegen des Heeren en gaat heen in vrede. De genade van onze Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.